Ik ben terug bij het marathoninterview van de VPRO Radio. Tjoeke Veninga was de afgelopen twee uur in gesprek met oud-diplomaat Koos van Dam. En we gaan nu nog één uur verder. Wilt u reageren, dan kan dat op marathoninterview@vpro.nl. Onder wie diende Koos van Dam niet? Onder Van der Stoel, Van Acht, Van den Broek, Van Aartsen... Verhagen, Kooijmans, de Hoogscheffer. Rozentaal miste hij net. En de vraag is of hij dat wel zou kunnen... gezien zijn zeer kritische Israël-standpunt. Toch wel, zegt Van Dam. Als vertegenwoordiger van de Nederlandse staat... moet je het, het beleid uitdragen van jouw land. Heb je kans om invloed uit te oefenen als diplomaat? Zeker eerder binnen het apparaat dan dat je vanaf de daken schreeuwt. Je kan met een zekere mate van tact en pragmatisme een minister goed dienen... en tegelijkertijd voorzien van inzien, inzichten die hem van mening kunnen veranderen. Als, Arabist in zijn begin, als Ar Arabisten waren in zijn beginjaren verdacht op het ministerie. Van Dam zag als jong diplomaat hoe vanuit Libanon een ambassadeur berichten over Israëlische aanvallen. Um, en die berichtgeving werd gezien als zeer verdacht en uit de Arabische hoek. Mensen in de regio schrijven als het ware naar de minister toe, zegt Van Dam. En dat vindt hij slecht. Mensen die bang zijn voor hun hachje. Bang dat als je te kritisch bent over Israël, dat je dan geen overplaatsing krijgt. Um. Hij rapporteerde zelf ooit over een Amerikaanse diplomaat die zei over Israël... we hebben een Frankenstein geschapen, we kunnen het niet controleren. Dat citaat stuurde Van Dam naar Den Haag. Zijn collega in Israël reageerde verbaasd. Hoezo een monster? Iemand van het ministerie besliste een monster ziet er aan de voorkant soms anders uit dan aan de achterkant. Een waarwoord volgens Van Dam. Het is een kwestie van perspectief. Irak was zijn eerste post. Van Dam zag er verwoeste Koerdische dorpen. Maar van de grootschalige moordpartijen, waar we nu van weten... daarvan wist hij niets. Hij deed reizen, hij zocht naar mensen, maar, zocht ze, maar vond ze niet. Het was niet te achterhalen, zegt Van Dam terugkijkend. Dan gaat het over Syrië, het land dat hij zo goed kent. De voorstellen van president Bashar al-Assad voor hervormingen... zijn te weinig en te laat, zegt hij. Het regime strijdt alleen maar om aan de macht te blijven. Maar of dat gaat lukken... Binnen het leger is er op dit moment veel desertie. Het ziet er slecht uit. Dan gaat het gesprek over zijn jeugdjaren. Koos van Dam werd geboren op 1 april 1945. Nog net in de oorlog. In Groningen. Een goede plaats. In de hongerwinter ging zijn vader op de fiets voedsel halen. En, de, en het gezin kwam goed de oorlog door. Zijn vaders proefschrift, in 1943 uitgekomen, had een oranje kaft. Als verzet staat. Zijn vader studeerde voor de oorlog Arabisch en Oost talen en later medicijnen. Hij wilde psychiater worden, maar werd tijdens zijn studie doof... en koos toen voor het vak van patoloog-anatoom. Koos van Dam is de jongste van zes kinderen. Broers en zussen waren al snel uit huis. Hij was niet de gemakkelijkste, zegt hij. Waarom niet? Dat weet de diplomaat niet precies meer. En ook na enig doorvraag van Djoeke Veniga blijft het daarbij. De sfeer was niet prettig in het gezin, dat was zeker. En dus ging hij op een gegeven moment naar een jongensinternaat, naar Interapel. Achteraf leuk, zegt hij. Heel goed dat ik daar ben geweest. De nodige zelfdiscipline geleerd, veel aangehad. Die discipline die kon hij goed gebruiken voor zijn studie... om talen te leren, om zich in te zetten voor een zaak. Dan gaat het gesprek over hoe is het voor een diplomaat met een gezin. Hij is twee keer getrouwd, heeft twee kinderen uit zijn eerste... en twee kinderen uit zijn tweede huwelijk. Van Dam vertelt hoe ze in Irak gegijzeld werden. De kinderen waren nog klein, de psychische druk groot. Er was angst dat chemische wapens zouden worden gebruikt. Ze hadden pakken om die uh, aanvallen te weerstaan. Maar die waren extra large. En wat doe je dan met een klein meisje? Dat was geen feestje. Berlijn... Was, een leukst, was de leukste post, maar ook Cairo. Vriendelijke mensen, je kon prachtig reizen en de scholen waren goed. En dan gaat het over de, diplomatiek, de, de, de, de diplomatie op dit moment... Um, de economische belangen lijken allesbepalend. Er komt nu een ambassadeursconferentie die heet Van Alle Markten thuis. Van dam vindt het niet zo gek. Vroeger was het te veel het motto: on ne parle pas le fromage, we hebben het niet over de kaas. Hij vindt, je moet je meer inzetten voor de Nederlandse belangen. Maar wil dat zeggen dat je dan bijvoorbeeld de culturele relaties moet veronachtzamen? Nee, dus. Want juist via culturele relaties kan je invloed aanwenden. En wat als we een goede persoonlijke relatie hadden gehad met de Syrische president? Dan had je invloed gehad. En die invloed, die hebben we nu niet. Europese ambassades allemaal samenwerken? Hij vindt het geen goed idee, want landen zullen uiteindelijk toch voor hun eigen belangen moeten opkomen. Aan het slot van het uur ging het even over de vraag waarom Van Dam nooit ambassadeur in Syrië werd. De personeelsdienst wilde hem daar niet hebben, want dan zou hij als jongbroekie in één keer plaatsvervangend ambassadeur moeten worden. En dat kon niet. De hiërarchie, weet u wel. En dus ging hij naar Bagdad als tweede man. En daar zullen we vast over verder praten in het de derde uur. Hartelijk dank. Ik heb een vraag van een luisteraar gekregen... die zegt, uh, hoe beziet meneer Van Dam Wikileaks... waarin maar sprake is van veel diplomatieke berichten... is dat nou goed of gevaarlijk? Nou ja, het aan de ene kant is het goed dat er allerlei dingen aan het licht komen... Uh, maar aan de andere kant het de mensen die rapporteren... in die zin, die zullen wel uitkijken... want als ik dat nu ga opschrijven, dan wordt dat later uh, bekend... Dus U zou dat, dat, niet, U ik, zou dat uh, heel vervelend hebben gevonden als dat in uw tijd zo... Nou ja, ik heb denk ik geen dingen gerapporteerd. Ik denk dat mijn rapportages zo allemaal publicabel zouden zijn. Maar het kan toch, uh, ja, het kan toch heel, heel verkeerd uitpakken. Dus ik denk dat het uh, betrekkingen tussen landen kan schaden. Sommige mensen die zeggen iets intern wat ze buiten, naar buiten toe niet zo zouden zeggen. Dus aan de ene kant is het... Mooi dat allerlei dingen zijn blootgelegd. Maar aan de andere kant, het kan de toekomstige activiteiten van diplomaten schaden. Ze willen toch al, dat noemde ik straks, een beetje richting eh, hun minister schrijven. Maar als ze dus nu, noem het maar, heel eerlijk rapporteren... en dat is dan nadelig, dan is doordat dat gepubliceerd wordt... met name ook naar het land toe waar je zit... dan zul je de volgende keer wel uitkijken. Dan krijg je een soort afvlakking. Dus dat, dat heeft het... Ik denk dat het niet per se meer gewonnen heeft dan dat we erdoor hebben verloren. Dat er schade door is aangezicht. Ja. Het is natuurlijk wel interessant om te weten wat er allemaal zo gezegd is... In, uh, allerlei punten, op allerlei punten. Ja. Ik wou nog even uh, het wel over Syrië hebben. Want uh, we hadden het er al over. Uh, we waren eigenlijk gebleven bij de constatering... wat is er nou zo ontzettend misgegaan met dat, laten we zeggen, Arabisch idealisme met zo'n baatpartij die, die in principe ooit ergens voor stond... Waar, waar je het best helemaal mee eens zou kunnen zijn. En, en, en dan kijkend naar wat er van geworden is. En u zei al, van, nou ja, dat is niet iets van nu, dat is iets van al tientallen jaren. Deze onderdrukking en deze strijd met oppositie. Waarom is het zo moeilijk om te democratiseren in zo'n land? Waarom is het zo moeilijk om een oppositie te hebben... Nou, in de eerste plaats is het, denk ik, nog één punt waarom het mis is gegaan... is dat je één regime zo lang aan de macht is. Bijna een halve eeuw hetzelfde soort regime. Hier hebben mensen soms al na twee jaar genoeg van een regering... alleen maar omdat ze verandering willen. En daar moet je tientallen jaren wachten en er is geen enkel uitzicht. Maar... Eh, Waarom, het is een land in oorlog. Dat is moeilijker om dat te democratiseren, vrees ik dan. Uh, er zijn allerlei excuses om, om die oorlog of de strijd met Israël uh, aan, te, aan te grijpen. Om te zeggen, ja, we kunnen geen hervormingen. We kunnen de noodtoestand niet opheffen en dergelijke. Maar dat is in feite... U beschrijft Syrië als een land wat eigenlijk op dagelijkse basis in oorlog is? Nou, niet op dagelijkse basis. Maar ze zijn in feite officieel in, in toestand van oorlog met Israël. Er is een heel groot deel van... Uh, Syrië is bezet door Israël. Israël heeft aangegeven dat ze het gewoon geaccepteerd, geannexeerd hebben. Dus dat ze het niet willen teruggeven. En dat uh, accepteren de Syriërs niet. Dus er is oorlogssituatie. Verder hebben Israël en Syrië een confrontatie via Libanon. Uh, dus er zijn allerlei redenen voor het regime om te zeggen... ja, nee, maar we hebben nu geen gelegenheid om te democratiseren. Maar dit hele soort regime uh, heeft het karakter... dat ze überhaupt geen democratisering aankunnen. Ze hebben allerlei mooie dingen bedacht door meerdere partijen in zo'n soort nationaal progressief front... dat is een bundel van partijen, te, te doen. En die praten dan mee met het regime. Maar van werkelijk diversiteit van meningen... daarvan is geen sprake. En het, het dilemma voor dit regime is dat als ze echt gaan hervormen echt gedemocratiseerd, dan worden ze zelf uh, aan de kant gezet. Want dan zullen ze dus, als er vrije, echt vrije verkiezingen zijn... die niet meer uh, le zullen leiden tot 98% winst voor de, die ene procent, uh, president... en die ene kandidaat, maar dan kunnen ze... Hem wegstemmen. Ik denk trouwens dus niet maar waarom is, dat, waarom is dat zo erg? Waarom is het zo erg om te bedenken dat je, dat je een, een systeem gaat begunstigen... waarvan je inderdaad weet dat je wellicht een tijdje niet meer mee mag doen... maar misschien bij een volgende vrije verkiezing uh, weer wel mee mag doen? Waarom is dat zo bedreigend om, om, daar, om niet dat pad op te kunnen gaan? Nou, Ik denk dat een van de punten ook is uh, dat in dat regime bepaalde minderheden, en met name die zijn heel sterk zijn vertegenwoordigd. Dat zijn dus vroeger gediscrimineerde mensen... en nu hebben ze de macht. Dus dat waren de arme plattelandbevolking ja. ooit. Maar maar nu die zijn, helemaal de elite. Ja. Maar die zijn die bang hebben dat... echt wat te verliezen. Ja, maar dat, die hebben dus bang. Die zijn dus bang... Er zijn trouwens ook een heleboel Alawitische opponenten... van het regime. Ja. Het gaat om een relatief kleine kliek, Maar ze zijn dus bang dat als zij dus... ...de macht afstaan, dat dan die Alewieten in, uh, in, in de slechte hoek zitten... ...en dus weer zullen worden gediscrimineerd. Maar in feite, ze weten er geen raad meer om macht te delen. Want in de geschiedenis van Syrië, in het geschiedenis van een half eeuw Baath-regime... Uh, ...hebben ze elkaar ook al niet eens vertrouwd. Er is maar één iemand, hè, dus dan Ghaffar -e al-Assad en daarna dan die zoon... ...die hebben steeds hun eigen vertrouwelingen benoemd... ...en die durven dat gewoon niet aan. Die, het is niet alleen niet durven, maar ze hebben niet de, de verbeeldingskracht... dat het veel beter voor het land zou zijn om uh, wel juist hervormingen... meerdere partijen... Het is, ook voor, het, is, het, het is ook voor Syrië, het zijn een aantal enorm gemiste kansen... want het land is, is eigenlijk straatarm. Uh, de Syriërs zijn net als de Libanezen of anderen in die regio... die zijn heel inventief, die, die hebben een enorm potentieel... maar het komt er niet uit, ook door dit soort uh, systeem. Dus eh, het probleem is alleen om van een dictatuur naar een democratie te komen... Eh, daar is bijna geen geleidelijke weg te bedenken. Want er zijn altijd andere mensen in de, in de zijlijn die zeggen... dan: nou, maar nu grijpen wij de macht via het leger. En, en het is het eigenlijk hetzelfde. ook al als een dictatuur begonnen. Het is als een dictatuur begonnen. Het is en nooit daarvoor... anders geweest. Nou, bijna nooit anders. Nee. Je hebt ook wel een democratie gehad, zo'n vier jaar. Maar uiteindelijk is het sedert ook voor natuurlijk... Eh, voor de onafhankelijkheid. Het is het Franse mandaat. Het, zijn, dus het is nooit echt een uh, democratie geweest. Maar zelfs al hadden ze dat vier jaar wel gehad... dan hebben ze tientallen jaren het niet gehad. Dus die traditie is er helemaal niet. Wat niet wil zeggen dat het er niet kan komen. En, en, en gaat dit verhaal eigenlijk ook op... voor de meeste andere Arabische landen? Het gaat voor de meeste andere Arabische landen ook op. Mm. Uh, maar in Syrië speelt dus de rol van dat sectarisme... van die minderheden een speciale rol. Die worden nu door dit regime nog beschermd. Ja. Uh, in zekere zin. En daar maakt het regime ook de oppositie bang mee. Want ze zeggen, ja, kijk, het wordt, uh, als jullie doorgaan... dan wordt het burgeroorlog. Maar burgeroorlog betekent gewoon dat iedereen erop verliest. En niemand wil eigenlijk oorlog, burgeroorlog. Het regime wil dat ook niet. Want dan zijn ze er zelf ook uh, veel slechter op af. En, maar en hoe dus... zou je zo'n regime van zijn kou koudwatervrees zeg maar, kunnen afhelpen... om, om, om een democratisch uh, experiment aan te gaan? Nou... Bij een democratisch experiment betekent dus hun eigen val... en ja. uh, noem het maar de veroordeling en, dat kan niet en executie anders, dat van... En dat kan niet anders dan met het geweld en hart ja, gewoon. Dat, ja. ja, maar je kunt dus wel voorstellen dat mm -hmm. er een ander... noem het totalitair regime, bijvoorbeeld via een staatsschip... aan de macht komt, die wel, dat wel bereid is om hervormingen door te voeren... geleidelijk aan. Uh, want dan, dan krijg je dus een soort democratie... met op de achtergrond militairen die dat land... Uh, Naar nou ja, een democratie begeleiden. Het is, uh, in Turkije heb je in feite uh, heel lang gehad. en eigenlijk nog steeds een militair geleide. het klinkt tegenstrijdig. democratie. Dat model zou je kunnen denken. Maar laat je alles los, dan denk ik dat het. Uh, van de ene in de andere uh, dictatuur komt. En dat maakt dan niet uit. En dan maakt het niet veel uit. Uh, ja, het... Is Egypte bezig nu op dat pad wat u beschrijft? Met een hmm. soort door militair geleiden langzame nou ja, gericht. Dat moet nog helemaal blijken, want uh, de militairen willen toch... uiteindelijk een groot deel van de macht behouden... om, om op, het moment dat, op een moment dat zij dat willen te kunnen ingrijpen. Dus en, ook die militairen zijn in wezen een politieke dictatuur op zich? Die zijn een dictatuur op zich. Ja. Want eigenlijk na het vertrek van Mubarak... zijn de, de, vrijwel dezelfde militairen aan de macht gebleven... En, en heel veel mensen hebben dat helemaal niet zo gezien. Die zagen wel heel optimistisch die, uh, die uh, zeg maar demonstranten. En er zijn nu ook verkiezingen geweest. En bepaalde partijen, de moslimbroederschap en salafisten, uh, die hebben heel veel stemmen gewonnen. Maar daar kan toch nog best wat goeds uit voortkomen. Ja, en je moet, er gewoon, je moet gewoon accepteren dat als, er, als je verkiezingen wil hebben, kun je niet iedere keer zeggen, ja maar ze hebben niet allemaal gestemd op de mensen die ik nou uh, graag wil. Uh, dus ik ben er tegen. Ik ga die mensen boycotten. Dat, dat kun je ja. niet zeggen. Je moet er rekening mee houden dat het islamite, islamitische factor in al die Arabische landen heel sterk vertegenwoordigd zal zijn. En vanuit uw um, grote betrokkenheid en liefde voor uh, het, Syrische, uh, uh, het Syrische land, het Syrische volk, met al die minderheden, uh, wat zou u ze nou toewensen dat daar gebeurt? Nou, ik zou ze toewensen dat ze vrijheid krijgen, dat ze een economische ontwikkeling krijgen, dat ze. Van armoede in, in welvarendheid komen? Ja, nee, dat begrijp en... ik. Maar hoe, o, hoe, oh, hoe? hoe daar te komen? Nou, ik denk dat de meest uh, kansrijke weg is dat er vanuit dit regime een, een staatsgreep komt. waarbij militairen aan de macht komen. die dus wel bereid zijn tot, uh, tot hervormingen. Ja. Maar ik zie het niet gebeuren dat er een staatsgreep komt en dat iedereen naar het parlement rent voor verkiezingen. En dat ja, want ik al... las echt een analyse. vond ik wel interessant. Is er zei iemand van. als die oppositie nou wat beter. Um, georganiseerd was, in de zin van wat meer één lijn had... die zouden dan ook echt als strategie dat kunnen hebben... om te zorgen dat je dat leger bij je krijgt, aan jouw kant krijgt. Ja, maar het, het leger is juist door die alewitische component... Uh, wat natuurlijk een selectie is van die alewitische gemeenschap... is heel erg met het regime verbonden. Dus, uh, maar je hebt ook uh, uh, dienstplicht, toch? Hè? Je hebt ook dienstplicht. Je hebt dienstplicht dus ja. je hebt ook gewoon... Je hebt een heleboel... Heel gewone die gewoon in dienst zijn... Ja. en die je misschien via gewoon sympathie winnen bij je krijgt. Ja, maar het punt is dat die alewieten van dat regime... die zitten allemaal op die sleutelfuncties. Ze hebben ook dus de dat beste wapens. Niet. Dus ja. al die mensen die deserteren... als die niet met grote hoeveelheden... als ze niet met hele eenheden deserteren... wat niet kan, want die sleutelfuncties zitten dus uh, onder die alewieten. Maar pas als dus onder de alewieten... De, hè, onder de regime, alle witte mensen zijn die zich tegen het regime gaan keren, dan, dan wordt het pas gevaarlijk. wordt het echt gevaarlijk. Maar eh, ik zie dus eh, als de het, het merkwaardig is dat zelfs de oppositie heeft geen plan heeft. Ze hebben wel wensen, democratie, ja dat wil iedereen. Althans, ja, uh, maar ze hebben geen strategisch plan. Maar ze hebben niet een plan. Niemand kan je dus vertellen van als dit en dat en dat gebeurt, dan kunnen wij de macht overnemen. Dat hebben ze niet. En weten we ook heel goed wat er eigenlijk precies gebeurt daar? Of is, is heel veel van wat we zien ook propaganda van beide kanten? Het is voor een deel een propagandastrijd uh, tussen beide kanten. Ik denk dat het regime zelf uh, heel slecht propaganda heeft gevoerd... want die hadden dus vanaf het begin veel meer duidelijk kunnen maken... dat er ook aan hun kant uh, doden vielen... maar ze werden eigenlijk helemaal niet serieus ge ge ge ge ge met het, uh, genomen. Hmm. Maar de oppositie... Ja, je kunt natuurlijk alle mogelijke filmpjes maken. Natuurlijk niet met, met iemand met een gat in zijn hoofd. Dat moet, moet echt zijn. Maar je kunt natuurlijk allerlei eh, bedenken. Het is gewoon niet vast te stellen wat waar is. En de schaal is ook niet goed vast te stellen. Want je hebt dus door heel Syrië heen in dorpjes of stadjes... heb je dan demonstraties. Maar als je dat bij allemaal bij elkaar optelt... is het soms ook nog niet zo heel veel. Want in Damascus of in Aleppo merk je niet zoveel. En als je naar het aantal slachtoffers kijkt... dan zijn er in Aleppo, in het, in het Noorden... zijn er relatief heel weinig doden gevallen. En in de stad Damaskus ook niet. En die mensen daar die weten het natuurlijk wel... maar die, die zien er niet zoveel van. Nee. U was op een bijeenkomst in Amerika. We hebben het eerder over gehad... van allemaal enorme uh, belangrijke en goed bekendstaande Syrië-kenners. Uh, uh, heeft u daar nog iets gehoord waarvan u dacht... oh ja, op die manier moet ik er ook eens naar kijken... Nee, dat heb ik niet. Uh, nee. ik heb, dat hebben ze meer omgekeerd misschien uh, gehad. Ja. Dus uh, nee, ik heb daar niet geniet. Nou, ik heb met een enkele mensen van think tanks heb ik wel ja. gesproken. En dat die, die hadden verhelderende inzichten, maar niet dat ik dacht, hey, dat, daar dat, was dat ik niet echt ik zelf op gekomen. Of zo. Niet. Nee, nee. Nee. Maar het is toch heel nuttig om uh, te communiceren met, uh, met andere experts daarover. Zeker. En heeft u, kunt u op de een of andere manier invloed uitoefenen? Kent u mensen zo hoog binnen dat regime in Syrië... Uh, waar u eens een mail aan kan sturen en zegt... bekijk het eens van die kant? Nee, ik, uh, daar zijn ze niet voor open. Uh, zeker op dit moment niet meer. Ik denk dat veel, in een veel eerder stadium... en ik denk dat dat een gemiste kans is geweest... dat de EU en de Verenigde Staten niet echt hebben gecommuniceerd met het regime. Alleen maar hebben gesproken de taal van... Uh, van sancties. bedoel, bedoelt is... in veel in meteen al bij het nou, allereerste hadden... begin van de opstand. Ja, hebben ze dus ja. alleen maar gesproken over sancties. Maar ze zijn niet met het regime in uh, dialoog. of Ze hebben niet gecommuniceerd echt. Je kunt communiceren via de veiligheidsstaat. Maar dat is geen communicatie of geen dialoog. Ik zeg absoluut niet dat ze succes zouden hebben gehad. Want ik had bijvoorbeeld van de... Turken verwacht dat die wel resultaat hadden gehad, ook geen enkel resultaat. Uh, nu is er een hele kleine opening via die Arabische Liga, uh, waar nogal geringschattend over wordt gesproken, maar veel anders is er niet. Maar je moet dus, dat is mijn uh, overtuiging, je moet voordat er überhaupt ooit een crisis is, moet je ten mensen ter plekke hebben, je ambassadeur bijvoorbeeld, die toegang heeft. Die, en die uh, waren er eigenlijk helemaal niet. Nou, die hebben nauwelijks toegang. Nee. En uh, bijvoorbeeld toen wij dan dat, uh, die viering hadden... van 400 jaar Nederlands consulaat in Aleppo. Toen werd vanuit Den Haag, althans vermoed in Damascus... Van, ze hebben toch liever niet dat wij op het hoogste niveau contact hebben... want dan vieren we het uitbundig enzovoort en met zo'n regime. Ja, de keerzijde is dat als je het niet doet... dan heb je dus op het moment dat het echt belangrijk is... heb je die contacten niet. Dus je moet zorgen... Uh, dat je dat van tevoren hebt en dan kun je in, in nood kun je, kun je invloed uitoefenen. Dus dat is altijd een heel ingewikkeld dilemma in, de, in het hele diplomatieke veld. Dat ja. je in wezen eerst op een heel vriendschappelijk manier uh, contacten moet maken... Het hoeft niet per se heel vriendschappelijk te zijn, maar het moet zijn dat, het, dat er sprake is van een maar het echte moet beleefd dialoog. Natuurlijk, zijn, dat sowieso. Het moet, ja, dat moet het altijd misschien. Als je maar, zegt van, nou ja, ja. maar dat is zo'n zo dictatoriaal regime, heb daar maar zo weinig contact mee. Ja, dan ja. heb je in tijden van nood ook nooit eh, toegang. Maar ja. een ambassadeur daar op de plek, die hoeft helemaal niet. Eh, die kan heel goed zeggen wat er waar het op staat. Ik had het in Irak ook. Ik had, gelukkig had ik het voordeel dat ik heel veel van die mensen... Al, al van tevoren kende voordat ik ambassadeur werd. Omdat ik daar onderzoek had gedaan. Waaronder de minister van Buitenlandse Zaken, Tarek Aziz. Maar je kunt daaraan werken. Dat ja. is dus zeg maar wat je als ambassadeur kunt doen om eh, invloed te kunnen uitoefenen. Nou, Egypte, heeft u dat daar wel? Zulke soorten contacten? Of met die militairen. Ja, ik ben daar nu natuurlijk heel lang. Ik zou in Syrië natuurlijk wel wat kunnen proberen, maar ik denk niet dat dat uh, nu enig effect zou hebben. Nee. Uh, als al die leiders dat niet kunnen, dan ligt dat zeker niet voor mij. Ze hebben zeker geen taak uh, weggelegd. En voor Egypte is er op dit moment een hele andere situatie. Ik geloof dat het nu niet is aan, aan buitenlanders om daar te interveneren. Dat willen ze zelf oplossen. Kijk, er is nu veel kritiek weer op die uh, inval bij de NGO's. Dat is trouwens ook al vele jaren aan de gang, dat uh, al die organisaties die hulp ja, dat, van buiten afkrijgen... Ja, dat was nu net in het nieuws, ja. hè, dat er een inval is geweest bij 17 mensenrechtenorganisaties. Ja. Uh, Duitsland boos. Ze zien dat dus als een, ja, noem maar een indirecte inmenging in eigen aangelegenheden. Ja. Die mensenrechtenorganisaties, die NGO's. De, de, de Egyptische regering. Het, het bestaan van NGO's. Ja, er ja. is ja, dus vroeger bijvoorbeeld uh, Ibrahim Saad de Dien, een hele bekende mensenrechtenactivist. Die, die, omdat hij van de Europese Unie zijn organisatie, naar mijn idee, volstrekt legaal geld had gekregen, ging in de tijd de gevangenis in. Ja. En dat zijn dan nou ja, onze bondgenoten, zeg maar. Maar wil je er invloed hebben, dan moet je ja, met die ministers contact kunnen hebben. Er zijn er natuurlijk nu heel veel wisselingen geweest. Maar iets anders is er niet dan dialoog, volgens mij, of, of ja. goed contact. We hadden het eerder, we hadden het eerder over um, het geringe, de geringe empathie... of sympathie voor de hele Arabische wereld... die ontzettend lang geweest is in Nederland, in het Westen überhaupt... Um, maar als we dit weer allemaal zo op een rijtje zetten... dan denk je, ja, dat, dat komt natuurlijk ook deels hierdoor. Door die dictatuur? Ja. Ja, maar die dictatuur is er dus ook uh, in Israël, in die bezette gebieden. En daar zegt niemand wat van. Dus het is... Wel, daar zegt ook wel eens iemand wat van. Hoor. Wel eens iemand wat ja. van. Maar als je naar het beleid kijkt, dan ja. is er geen sprake van... Dan, dan is kritiek op Israël bijna taboe. En wat, en wat was ons Nederlands beleid dan al die jaren ten aanzien van die Arabische dictaturen? Nou, we hebben tijd gehad uh, even evenhandedness En we hebben equidistantie gehad. En we hebben... Ja, toch niet echt... Uh, onze belangen spelen natuurlijk een belangrijke rol. Natuurlijk is het niet zo dat in onze bilaterale relatie... altijd dat arabisch israëlisch conflict mee speelt. Want dat is natuurlijk, staat op de achtergrond in, in de Arabische golfstaten... of in Noord-Afrika of in Libië natuurlijk was dat wel belangrijk. Maar uh, daar kon je omheen als het ware. Daar kon je hele vriendschappelijke betrekkingen los daarvan hebben. Ja, dus dat, dat speelt niet altijd dus nee lang niet altijd lang niet altijd er nee, dus zijn natuurlijk gelote... een heleboel dingen die daar volledig buiten staan ja ja daar komt iets binnen nee ik dacht dat ik iets moest doen want ik krijg papiertje onder mijn neus maar dat is eigenlijk nog maar helemaal is, niet anders het gaat hand. om ja, die empathie. ja uh, die is heel belangrijk in de politiek. Als je dus uh, niet de sympathie voor je land kunt winnen... dan wordt het heel moeilijk. Ook al weet je nog zoveel over de geschiedenis. De ellendige geschiedenis van die landen. Neem bijvoorbeeld... Er zijn boeken verschenen over de etnische zuiveringen in Palestina. Allemaal bekend. Alleen niemand trekt zich er wat van. Het, is, het is, wordt voor kennis aangenomen. Uh, en ja... Dus dat levert niet op dat de mensen er daardoor echt anders over gaan denken. Dus is sinds 1967 is er veel meer beschikbaar in de Nederlandse media. Je kunt zo voor alles zeggen. Alleen het wil niet zeggen dat het ook het, het standpunt van de publieke opinie nou echt verandert. Ten aanzien van, van, van Israël Ten aanzien van het Israëli's. Ja. Men heeft nu patristein. bijvoorbeeld, neem, ja. noem het maar, met al die zogenaamde Arabische lentes die geen Arabische lente zijn. Hmm. Heeft men sympathie voor die bewegingen? Ja. Uh, onder het idee van daar komen democratieën. De, ik heb ze nog nergens echt gezien. Maar uh, er is Zo, geen. Maar zoals u al eerder zei, er gaan ook heel veel. Uh, een niet meer gedempte anti-Israël-gevoelens uit voortkomen... maar dat wordt gewoon enorm heftig. Dat komt. Neem maar even helemaal ja. los van Israël. Er is sympathie met democratische stroming in, het, in de Arabische landen. Dat is ook heel terecht. Maar bijvoorbeeld, als het tot gevolg heeft in Irak... zijn al die vele christenen gevlucht in Egypte... hebben de kopten het slechter gekregen. Ja. In Syrië kan het ook nog allemaal veranderen. Daar op een of andere manier is daar geen idee van, van eh, moeten we daar niet eens naar kijken, is dat niet eh, ernstig dat al die minderheden, of al die minderheden, in het bijzonder de christenen, dat die daar eh, zwaar onder lijden. Ja, want is dat, is zo, dat, dat is, is zo. hè. Dat geldt voor al deze landen nu al. Het geldt ook voor bijvoorbeeld Libië, waar ze... Ja, daar al... had je nauwelijks christenen. Maar nee, bijvoorbeeld... maar wel voor die migranten, wou ik zeggen, ja, uit Afrika... Zeker. die eigenlijk daar ja. ook allemaal meteen uh, eruit gezet werden... Ja. en uh, totaal geen plek meer hadden. Dus vroeger betekende... U luistert naar Radio 1, u luistert naar het Marathoninterview. De laatste in een reek van zes die de afgelopen dagen zijn uitgezonden. Arabist en oud-diplomaat Koos van Dam vanavond in gesprek met Djoeke Veninga. We zijn om acht uur begonnen en hebben nog een half uur te gaan. Wilt u reageren? Dat kan op marathoninterview@vpro.nl. Het gaat er toch snel, hè, als je Dat zo de hele, hele wereld over moet? Ja. Want eigenlijk, we hebben nog zoveel posten ook oh, gewoon ja. sowieso helemaal niet van u gehad. U heeft ook nog in Turkije gezeten ja, natuurlijk. Turkije, het ja. land wat, uh, uh, het, het oerland van de Turken die zo lang al die eeuwen eigenlijk, al die landen eerst hadden bezet waar u ja. eerst, eerst ja. allemaal had gezeten. Wat dat betreft heeft het allemaal weer van die interessante ja. lijnen. Want daarna kwam u in Duitsland ja, waar weer een waanzinnige grote Turkse minderheid ja. woont. Ja, de grootste... Ja? Turkse stad buiten ja. Turkije heet Ankara. Of is, is Berlijn? Is Berlijn, toch? Ja. ja dus dus uh, eigenlijk kan je. Re, re, wat wou je zeggen? Ja. Eigenlijk reis je als een. Uh, uh, als een, een, een dolle over de wereld, maar kom, kom je toch eigenlijk altijd weer... ben je door allerlei wonderlijke lijnen met elkaar verbonden. Want na Duitsland, um, waar we misschien het nog best even over kunnen hebben... kwam u in Indonesië terecht. En dan, ja, dan, de link daar natuurlijk is. Dan komt u in een land terecht... Um, waar wij weer een geheel andere rol hebben gespeeld... dan Duitsland in het Duitse gevoel ten opzichte van Nederland... Van, van slachtoffer naar dader, om het maar even heel erg zwart weer te zeggen. Ja, dat is inderdaad. Ik vond eigenlijk het heel goed om eerst in Duitsland te hebben gezeten. Sowieso, want het is een prachtige post met al die grote belangen en dergelijke. En al die culturen, eh, culturele rijkdom enzovoorts. Maar dan ben je net iets goed, beter voorbereid. Of veel beter voorbereid voor eventuele gevoeligheden van de Indonesiërs tegenover de Nederlanders. Hè? Want in de Nederlands-Duitse. Betrekkingen speelden natuurlijk speelden die gevoeligheden een belangrijke rol. En kom je dan in Indonesië, dan ben je eerder bewust van... De Indonesiërs zijn niet zo heel erg expliciet. Althans, op Java bijvoorbeeld niet. En dan zullen ja. ze niet zo gauw zeggen wat ze van je vinden. En dan denkt een Nederlander al gauw van... Ze vinden ons heel aardig, maar je weet het dus niet echt. Dus die vraag moet je je zeker stellen. En uh, wij kunnen hele goede relaties hebben... Hebben we ook. Alleen je moet toch steeds die factor meenemen... dat uh, het Nederlands koloniale verleden... dat is absoluut geen zachtzinnig uh, verleden geweest. En uh, wat ik dus bijvoorbeeld vind... is dat men in Nederland eigenlijk heel weinig weet over Indonesië. Ondanks dat het een, een kolonie is geweest. Het is wel zo, je kunt je een heel leven met Indonesië bezighouden... en dan weet je nog maar betrekkelijk weinig. Zelfs als je er heel de hele tijd aan hebt gewerkt... Maar... Ik denk dat het in het onderwijs bijvoorbeeld in Nederland... dat er heel weinig aan Indonesië eh, wordt, aandacht wordt besteed. En ik zou het bijna zeggen, het is een morele verplichting... om daar wat van te weten als land, eh, als Nederland. Maar dat is dus helaas niet het geval. Nee. U kwam daar binnen als wel een bijzondere ambassadeur. Want uh, de taal sprekend. Toen u in Duitsland zat, was u al Bahasa gaan leren. Uh, naar verluid ook af en toe in Batik gekleed. Uh, om een beetje, <laughs> ja, <laughs> iemand schiet hier in de lach, maar het was geloof ik wel zo. En dan kwam u in 2005 en vlak daarvoor had onze uh, Ben Bot, minister van Buitenlandse Zaken, uh, voor het eerst uitgesproken dat wij, uh, ja ik ben, in, ik ben altijd in de war over die kwestie met dat spijt en die excuses, maar uh, uh, we, had, we hadden geloof ik toen nog geen spijt. Nee, het was... Eh, nee, dat nou, Nederland, nee, laten we het even ja. helder uitleggen. Het, in elk geval wat u gezegd heeft is... we erkennen nu dat Indonesië in 1945 onafhankelijk is geworden... en niet in 1949. Wat wij als enige zo'n beetje op de wereld... altijd maar heel lang hebben volgehouden... dat het toen pas gebeurd was. En niet bij de zelfverklaarde onafhankelijkheid in 1945. Maar toen was er een kwestie over... Nou, dat kwam later, maar dit was eigenlijk, je kunt zelfs niet zeggen erkenning, maar het, het heet de morele aanvaarding van die onafhankelijkheidsdatum. Omdat je een land maar één keer kunt herkennen en niet achteraf nog weer eens terug gaan. Maar het was dus nou, ook... de facto hebben we het eigenlijk erkend, toch? Achteraf, ja. ja. Maar ja, als je het eerst 49 erkent en dan na 60 jaar zegt, ja, we zijn... Dat is je kunt het niet meer herkennen, want nee, de Indonesiërs hebben die overdracht van de soevereiniteit toen ook aanvaard. Maar de, de minister. Maar hij heeft ook gezegd, we stonden aan de verkeerde kant van, van de, de geschiedenis. Gereden, dat was heel duidelijk. En ja. dat was dus een, een, toch wel een, een heel ander geluid, een heel ander standpunt dan daarvoor. Ja. En uh, hij, hij heeft zich over, zijn spijt betuigd over het verleden. Uh, diepe spijt. En toen heeft minister Virayuda, de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, heeft gezegd: we kijken nu samen naar voren om samen een, een goede toekomst uh, gemeenschappelijk uh, te. Op te bouwen. Ja. En dat is helemaal. Nog heel even over dat Batik. Ja. Je zou bijna <laughs> zeggen: Ik doe heel vaak Batik. Ja. Uh, je zou, maar niet als er een minister op bezoek komt, want, uh, een Nederlandse minister, want die zou niet begrijpen zo gauw dat je daar in Batik rondloopt. als je alsof je de Going Native bent. Maar in feite is het in Indonesië volstrekt normaal om in Batik rond te lopen. Al helemaal met die hitte. En Batik is niet zomaar een pakje, maar het is echt kunst. Dus je hebt ook grote onderscheiden. Maar. De Indonesiërs waarderen het eerder dat je gebruik maakt van een cultuur, uh, een mo heel mooi onderdeel daarvan, dan dat je in zo'n zo Europese pak altijd, dan val je eigenlijk uit de toon. Dus, uh, dus het is niet dat je daar vreemd rondloopt, het, het nee, duurt alleen ik, nee, tijd voor dat je dat... Ik het ook meer als, ja. het, als dat u juist zo makkelijk toegang had, want ja. dat u en de taal sprak, ja. en in dat padje kwam. Ja. Um, nu speelt heel erg die kwestie rond dat dorp Rawakade en die, uh, de toekenning van het geld. En wel degelijk dus het erkennen ook van de schuld... van een soort oorlogsmisdaad, of niet een soort... van een oorlogsmisdaad die wij daar als Nederland hebben begaan. En uh, 64 jaar na dato hebben, is daar dan uiteindelijk zo gebeurd. En tijdens uw tijd als ambassadeur, u bent daar de eerste geweest... Hè? Om daar ik, dat heb toe... die, ik heb de woorden excuses gebruikt ja. uh, in die speech... maar. Vooral ook later in een interview, dat wat mij betreft kon je gerust uh, zeggen excuses. Want u was in dat dorp, bij, bij de, de dag van de herdenking. Ja, van, van die herdenking. Van, en, ja. en toen heeft u het woord excuses gebruikt. Dat werd u uh, toen bij het ministerie niet in, in, in dank Den afgelopen? In Den Haag was men daar nog niet aan toe. Nee. En uh, dat heeft dus nog twee jaar gekost. Uh, twee jaar... Misschien iets langer nog, eh, voordat dat nu politiek ook werd gedragen door onze regering en onze minister van Buitenlandse Zaken. Dus nu is dat eindelijk. Eh, je kunt natuurlijk aan de ene kant zeggen: wij kennen de erfschuld niet. Maar aan de andere kant is het denk ik een goede zaak om voor zulke misdaden excuses aan te bieden. Wij verwachten dat wel van andere landen. Van de Japanners bijvoorbeeld of van de Duitsers. Ja. Stel je voor dat die bij bepaalde misdaden tegen de mensheid zouden zeggen van nou nee, we bieden geen excuses, maar alleen maar bij eh, we spijt. Eh, dus ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. En dat het hoog tijd is. Overigens is het En dat zo... we dat op nog heel veel meer plekken in Indonesië gaan doen? Nou je kunt dus in het algemeen zeggen, je kunt denk ik beter zeggen, ik heb eh, niet alleen om verontschuldigingen, voor excuses voor excuse, Rabakadema, maar in het algemeen. En in feite was het. Eh, minister Bot heeft gesproken over spijt. Maar in feite was het, toen, was het toen. Ik wil niet zeggen afgedaan. Maar was het toen min of meer overeenstemming dat het daarmee afgedaan was. Klaar was. En dat we samen in die toekomst. En dit kwam dus als een nieuwe ontwikkeling naar voren. Ja. Dus ik denk niet dat je per geval moet zeggen. Het is natuurlijk al erg genoeg. Van Met dat durf je excuses en dat durf je excuses. Want er is natuurlijk heel veel is er gebeurd. Ja, precies. Eh, maar in de algemene zin. Eh, niet specifiek, maar in het algemeen... voor al die uh, misdaden die er zijn begaan... daar je excuses voor aanbieden. De angst was natuurlijk altijd dat wat er daar nu ook gebeurd is... Dat, dat er dan mensen komen en die zeggen... ja, maar dan willen we ook schadevergoeding. Ja. Want als je eenmaal je excuses hebt aangeboden... dan moet er ook betaald worden. Nou, dat is in dat de Ravikadé is het uiteindelijk gelukt dat negen weduwen van de nog direct betrokkenen... Van, van die meer dan 400 mannen die daar toen vermoord zijn... die hebben uiteindelijk een bedrag gekregen van 20.000 euro per persoon. En wat is nou het ontzettende droevige afloop van dit geheel? Dat we laatst konden lezen dat, dat, dat die mensen helemaal geen leven meer hadden in dat dorp. Omdat het hele dorp zich tegen hun keerde. Van ja, wat zitten jullie daar met je 20.000 euro. Jullie moeten de helft in elk geval allemaal weer aan het dorp al zodanig afstaan. En dat hebben ze ook gedaan, ook, want ze werden gewoon bedreigd. Ja. Voor de maatstaven daar is 20.000 euro heel veel geld. En dat is natuurlijk dan vanzelfsprekend. Dat hele dorp heeft dat, dat er andere mensen dat geld willen hebben. En dat ze in Indonesisch zijn over het algemeen echt wel gemeenschapsmensen... Dus ja, het is alleen heel wrang dat dus die hele specifieke weduwe dan dat geld hebben gekregen. En dat het op die manier dus gaat. Want het uh, zou eigenlijk zo moeten zijn dat zo'n geld dan aan zo'n dorpsgemeenschap als totaal komt? Nou nee, aan die mensen. Wel. Alleen uh, dat, het, dat ze onder dwang als het ware het moeten afstaan is, uh, is geen mooie gang van zaken. Nee, maar dat is dus wel een les. Want dat gebeurt er natuurlijk gewoon. Dat is zo'n... Zo Bijna verstoring in zo'n dorp. Ja. Als er opeens een aantal mensen zoveel geld ja. krijgen. Oorspronkelijk was ook de bedoeling, of het is steeds de bedoeling geweest. om in ieder geval het dorp en die buurt dus. Eh, te helpen bij het bouwen van een school en dergelijke. En dat waren ook, eh, ja, iets grotere bedragen. Maar dat is ergens blijven hangen. Eh, bij. Ik weet niet precies bij wie. maar het is in ieder geval nooit ter ja. plekke gekomen. Mm -hmm. En nee, dit is dus een hele. Uh, geen bemoedigende ontwikkeling. Nee, nee dat is uh, treurig om te lezen. Maar, maar ook zo bekend inderdaad. Want in zo'n dorp is het, gaat het natuurlijk zo. Dat zo'n dorpshoofd heel erg veel invloed heeft. Uh, dat mensen. Ja, uh, je kon het bijna wel bedenken dat ja. dat ook een groot effect zou hebben. Ja, en zo dus doordat al die mannen werden geëxecuteerd en vermoord. Uh, waar al die, noem maar, de kostwinners verdwenen. En dat heeft dus economisch een enorme uh, invloed gehad op dat dorp... vele, vele jaren lang. Ja. Dus in dat opzicht kun je zeggen... ja het hele dorp is getroffen en niet die families alleen. Alleen, ja, wij in, in, in Europa denken we meer in het individualistische. Want iemand heeft individueel recht op dat geld... en daar denkt men er anders over. Want de omgeving is, is straat, straatarm. ja. En er is heel veel corruptie. Er is ook heel veel corruptie, maar dit is ja, een ander geval eigenlijk. Ja, dat weet ik, maar ik bedoel, dat het, is al, is het, is al, het is al zo gewoon, bij wijze van spreken, ja. om over geld te onderhandelen en te doen. En ja. mensen onder druk te zetten. En, uh, dat, ja. Nou, misschien ja. komt straks die andere 10.000 ook nog uh, ter sprake. Ja. Was u, uh, in zijn algemeenheid, wat, wat voor indruk heeft u gekregen... In, levend in Indonesië deze laatste jaren dus... van uw lange diplomatieke loopbaan nou ja, ik vond over een, dat land zelf? Ik vond het een fantastisch land, eh, cultureel. Eh, enorme diversiteit en toch die eenheid... die natuurlijk niet helemaal automatisch gaat. Eh, een land met toch enorme mogelijkheden. Eh, het gekke is dat een heleboel landen... Zien Indonesië niet zo duidelijk op de kaart? Nee. Nederland ziet dat heel duidelijk wel, maar dat heeft natuurlijk dat historische achtergrond. Het was tot voor de grootste ambassade ter wereld. Terwijl bijvoorbeeld, noem maar wat, de Belgen hebben een heel klein ambassade. Omgekeerd is voor de Belgen Kinshasa heel belangrijk en voor ons helemaal niet. Maar Indonesië is heel belangrijk. Maar ik vond het uh, juist door dat uh, koloniale verleden. Waren er overal dimensies, Nederlands-Indonesische dimensies, door heel Indonesië, waar voor mij wel wat te doen viel? Ik heb ook alle provincies bezocht en ik vond het een fascinerend land. En als je dus. En politiek gezien? Uh, politiek gezien is het ook heel interessant. Het is toch een democratie, weliswaar met veel corruptie, maar uh, het is een, denk ik een prestatie dat een land dat. Uit zoveel culturen bestaat dat je dat bij elkaar kunt houden. Uh, het is feitelijk de, groot, de grootste moslimdemocratie... of de, het land met de meeste moslims uh, die een dat een democratie vormt. We kunnen natuurlijk kijken naar de corruptie die moet bestreden worden. Die zijn ze ook bezig te bestrijden. Maar dat gaat, denk ik, vreselijk een paar generaties kosten. Maar het is toch een prestatie dat van een dictatuur onder Sukarno, en daarna, noem het gerust, de Nederlandse dictatuur... want kolonialisme is ook geen democratie... Eh, dat het toch veranderd is in een democratie... waar via verkiezingen en dergelijke toch eh, het behoorlijk stabiel is. En er zijn natuurlijk allerlei schoonheidsfoutjes, fouten, maar al met al is het toch bijzonder dat dat daar lukt. Ja. Met economische groei ook, eh, goede groei. Een enorme uh, moslimbevolking. Uh, U zat daar toen die film uh, Fitna uitkwam van Wilders. Ja, daar heb ik heel veel problemen mee gehad. Omdat uh, daar was natuurlijk een enorme vijandigheid tegen die film. En tegen Wilders. Maar ook daardoor tegen Nederland. Ik moest dus uitleggen hoe het zat. En uh, gelukkig was het... Was het eenvoudig om uit te leggen dat eigenlijk de meerderheid van het de, uh, overgrote meerderheid van het parlement was tegen die film? Was tegen Wilders. Er was zelfs geen enkele Nederlandse provider, geen enkele website die die film wilde vertonen. Uh, dus de hele, ik kon dat allemaal gelukkig uitleggen, maar toch was het. Uh, ik had grote demonstraties voor de ambassade. Maar gelukkig had ik dus goede contacten met de grootste moslimorganisaties, de Mohammadië en de Nadat al -Ulama. En die nodigden mij uit om daar te komen uitleggen hoe het allemaal in elkaar zat. En daar werden ook, zeg maar, rand meer extreme organisaties uit de moslimwereld, uit de islamitische kringen werden uitgenodigd. Dus ik kreeg daar de kans om voor. Zeg maar meer dan 200 miljoen mensen, via de televisie, live ook gedeeltelijk, uit te leggen hoe het zat. Dus daar had ik, dat was, was ideaal. En ik heb ook die mensen die demonstreerden, hun vertegenwoordigers heb ik uitgenodigd voor een dialoog. om hen tot andere gedachten te brengen. dat was ook effectief. Dus je kunt door dialoog, zonder dialoog is het alleen maar zegt van je mag dat niet doen of zo, dat helpt niet. Je moet met die mensen in contact treden. Dus dat was nou zo'n voor een voorbeeld van dat je dat ook echt, ja, dat echt was zinvol een, was en, en ja. invloed had en het hielp gewoon. Zeker. Om, zeker. En als om ik de juiste mensen te kennen, de juiste ingangen, de ja. taal te spreken enzovoort. Als ik die taal bijvoorbeeld ja. niet had uh, ja. gekend, dan had ik ook niet via de televisie allerlei rechtstreeks, want het gaat natuurlijk heel veel live, uh, kunnen uiteenzetten. Ja. Dus het was een. een voor mij een, een gouden kans om gouden kans bij natuurlijk een hele slechte omstandigheden. Maar om dat dus te kunnen uiteenzetten. Ja. U bent nu weer terug in Nederland. Het land dat uh, deels beheerst wordt door Wilders. Ja, ik kijk dat van de zijlijn mee. En ik zie nou, hem vaak zijlijn, op de televisie. U zit er straks uh, u, en... u zit er weer midden in. U woont gewoon weer in Den Haag. Ik en... heb hem leren kennen in Berlijn, maar toen was hij nog uh, VVD. Aha. En uh, ja, ik... ik, ik ik kijk regelmatig naar die debatten. En uh, heel interessant. Maar hij heeft natuurlijk vanuit de zijlijn veel invloed. Maar je kunt toch niet zeggen dat uh, alles wat hij vindt, dat dat ook uh, gebeurt door de regering. Want dat wordt uitgevoerd. Ik heb al vaak, of op ettelijke malen. Uh, neem bijvoorbeeld het Midden-Oosten-beleid van deze regering... dan zeggen ze, ja is dat de invloed van de Wilders? Nee, dan, mijn ja. uh, reactie zou zijn, en is ook geweest... nee, dat is gewoon de authentieke standpunt van onze minister van Buitenlandse Zaken. Dat zou hij ook hebben gehad zonder Wilders. Dus die heeft daar, wat dat betreft, wel in dat regeerakkoord... bepaalde zinsneden over een specifiek land, in dit geval Israël. Als enige Als enig wat verder ja. niet het geval was. Ja. Maar... Uh, je kunt vele mensen schrijven allerlei aan wilders toe... maar uh, zonder hem zou dit kabinet dat ook, denk ik, in een aantal gevallen hebben gedaan. En vindt u nou dat deze minister van Buitenlandse Zaken... een heel ander standpunt heeft ten aanzien van dat Midden-Oosten... Uh, en ten aanzien van Israël dan de vorige ministers? Nou ja, de, deze minister heeft denk ik wel de meest uitgesproken pro israël houding die uh, ik heb meegemaakt... Hij heeft ook daar in Israël op een gegeven moment gezegd... geen Israël-bashing, dus je mogen Israël niet beledigen of utiliseren. Daar komt het eigenlijk op neer. En hij heeft ook een keer binnen EU-kring, binnen de Europese Unie... heeft hij ook een bepaalde standpunt tegengehouden. Dat ging over uh, de twee-staten-oplossing. En wij, wij, Nederland, is in feite voor twee-staten. Maar die staten-oplossing... Dat slaat je wel in dat regeerakkoord. Maar dat werd dus door onze minister van buitenlandse Zaken niet geaccepteerd. Terwijl Israël, officieel dan, zelfs wel die Tweede gaan in de praktijk. Dus denk ik niet, vrees ik. Maar dat was zo'n voorbeeld dat hij dat heeft geblokkeerd. En dat was uh, ja, uitzonderlijk. Dat heb ik nog niet eerder gezien. Heeft u met hem gesproken ooit? Ik heb vele maanden met hem gesproken. Ik ken hem al sinds mijn studie. Dus... Ja. Uh, hij heeft zelfs een van mijn scripties uh, nagekeken. Oh, dus sederdien ja? ken ik hem al sinds 1973. Dus al enige tijd. Dus ik heb hem, en tussendoor heb ik hem uh, vele malen ontmoet. En nu ook nog? Ja, zeker. zeker. Ja. Maar ik heb nooit met hem uh, van gedachten gewisseld over Israël. Maar wel over andere dingen. Over ja. andere dingen ook in het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Over Syrië. Si ja, maar niet liep, over Israël? Nee, niet over Israël, nee. Want? Ik geloof ook niet dat dat uh, dat, dat veel zou Winnen. dat wij daar veel aan zo'n discussie zouden hebben. Daar liggen onze standpunten, denk ik, toch te ver voor uiteen. Dus ja. daar zie ik... Uh, dat heeft volgens mij geen enkele zin. Ja, want wat mij opvalt is... Want u bent natuurlijk een heel diplomatiek... Letterlijk een heel diplomatiek iemand... ook als u schrijft en over alles... Uh, altijd heel feitelijk van de, van de feiten eigenlijk uitgaande. En dan vervolgens toch een helder standpunt eigenlijk innemen. Uh, maar voor de Israëlische kant vind ik opvallend dat u daar eigenlijk ook eigenlijk helemaal geen gevoel of begrip voor hebt. Nou, Daar ga ik toch ook op de feitelijkheden in... op die bezetting, de discriminatie zeker, zeker. van de Palestiniën. Nee, dus dat zeer op de dat is de realiteit. In. Ja, dat, dat begrijp ik. Maar tegelijkertijd denk ik... Er zit toch de, het hele conflict in het Midden-Oosten... is toch eigenlijk emotie. Dat is toch voor een heel groot deel... ook enorme emotie. En zonder, laten we zeggen, de gevoeligheid... ook voor uh, het ontstaan van Israël. En waarom ook... Uh, Joden hebben gezegd, wij willen een eigen huis... na zoveel eeuwen discriminatie en onderdrukking. Ja, maar dat, je kunt dat... ze niet eeuwig als, als iets heel bijzonders gaan uh, behandelen. Je kunt, moet ze ook eens als een normaal land behandelen. En als dat land dan, uh, wat bij een Arabische regime... zeker zou worden genoemd bij misdaden tegen de mensheid... Als, als Israël die begaat, moet je ook uh, je mond open kunnen doen. En niet ja. zeggen, altijd maar weer die geschiedenis... ja, dat is toch een bijzonder geval. No ja. Israel bashing. Dus dat is uh, wat mij betreft ook op feitelijkheden gebaseerd. Als het zou gaan om uh, Israëlische stappen... om zich terug te trekken uit die bezette gebieden... zou ik dat zeer uh, uh, waarderen. Maar uh, de feiten liggen helaas anders. Dus die emoties zijn gebaseerd weer ja. ook wel weer op feiten bij op, de mensen. Namelijk? Nou, bijvoorbeeld uh, etnische zuiveringen van Pas Palestina. Daar zijn dus honderdduizenden mensen... Zijn Weg en daarna zijn er uit de bezette gebieden van 67 zijn dan worden de mensen het jaar in jaar uit. Dus al meer dan 40 jaar wordt het niet alleen moeilijk gemaakt, het wordt ze onmogelijk gemaakt. Ja, nee, maar ook daar hadden we het eerder over. Bij wijze van spreken, een, een, een, een zekere. Uh, empathie met de positie van een heel klein land dat zich uh, omringd voelt door vijanden en daardoor ook op een bepaalde weg gegaan is en daardoor ook allerlei dingen is gaan doen. Nou, als ik zeg dat dat, arme landje, het... als dat arme landje <sus> gewoon in de buurlanden ongebelemmerd bombardementen kan uitvoeren, als ze overwegen om als zelf, als grote kernmacht, er, niemand wordt daarover gesproken, maar als een grote kernmacht, overwegen om Iran zo eens even te bombarderen. Ik bedoel. Dat is niet dat kleine arme landje. Dat is dus een, een, wereld, een supermacht in de regio die iedereen zo de baas kan. Ik bedoel, als je. Vanaf het zeggen... begin af aan. Dat, want dat bedoel ik nou, eigenlijk. Nou, in 1998, Vanaf het begin in 1948 was het natuurlijk hebben... uh, de machtsstrijd wie daar de baas werd. Ja. En de Israëli's hebben er, uh, zijn erin geslaagd om een deel te bezetten van ver buiten, die, uh, van die buiten van dat verdeelplan. Maar sederdien zijn ze oppermachtig geweest en steeds meer. Ik bedoel, in, je kunt, in 1956 hebben ze toch de hele Sinai bezet. In 1967 hebben ze al die andere gebieden bezet. Ze hebben Zuid-Libanon bezet. Ze hebben Gaza bezet. Ze hebben Irak gebombardeerd. Ze hebben Syrië gebombardeerd. Ik bedoel, dat kun je niet zeggen meer van dat arme landje... Wat nee, nee ik zeg niet wordt. een arm landje. Ik zeg dat, dat, dat ik het opvallend vind dat u helemaal ik bedoel niet vanuit een soort neutraal soort gevoel... enigszins gevoel hebt voor hoe dat ook ontstaan is... of hoe dat, ja, waarom dat daar dat ontstaan is. dat is nu heel lang al voor ja. geleden dat dat ontstaan is. En ja, we nu dat dus, is, vindt u dat heel lang geleden? Ja, ik ja. vind 45 jaar bezetting of... 7 ja. dus uh, vind ik heel lang. Ja. En daar hoef je dus eigenlijk geen rekening meer mee te nou, houden. Je moet, niet je moet het met gewoon met het oude zien als een moet, gewoon land. Je moet praten over nu. En je kunt ook praten over de afgelopen tientallen jaren. Ja. En je moet natuurlijk ook die andere kant zien. Ja. En niet alleen maar... De, de Israëli's zijn helemaal niet bedreigd. Zij vormen een bedreiging voor anderen. Met ja. hun kernwapens. Zoals als die Iraniërs nu... Ik hoop dat ze dat niet uh, zou lukken, maar ze kernwapens zouden vinden. Ze hebben een ander land wat, wat een veelvoud daarvan ja. heeft. Terwijl die Arabische regimes waar we het net heel uitgebreid over hebben gehad... daarvan kan je bijna zeggen, die, vorige, die vormen een bedreiging voor hun eigen bevolking. Nou, dat kun je zeker wel zeggen, ja. ja. Dat is uh, Maar niet voor hun buurlanden zozeer. Absoluut. Ik denk het niet, nee. Ik denk dat ze hier geen enkele bedreiging voor... Uh, voor Israël vormt hem Maar wel ook. voor hun eigen bevolking. Voor hun eigen bevolking, helaas. Het is een, ja. het is een drama. Ja. Dus het is uh, hoog tijd, maar het is makkelijker gezegd dan gedaan... Dat, zij, dat de Syrische bevolking, maar ook in Egypte, in andere landen... ook in Irak bijvoorbeeld, dat die uh, een goed bestaan krijgen... Ja. En niet, het is een luxe uh, die ze helaas niet kennen, de vrijheid van meningsuiting. Nu u, nu u vrij bent, in de zin van gepensioneerd... Uh, wordt u nog wel eens gevraagd door het ministerie van Buitenlandse Zaken... nu om iets te doen, op, op missie te gaan in al deze roerige landen of wat dan ook? Nou, ik ben gevraagd in de adviescommissie internationale vraagstukken. Dat is een, een ja. orgaan dat uh, door de, de regering wordt benoemd... en dat dus adviezen uitbrengt. Dus op die manier ben ik daar zeker bij betrokken. En af en toe ook uh, rechtstreeks. Ja. Maar dat is niet echt, dat is niet een, uh, een. Dat is een onafhankelijke adviescommissie, toch? Het is in feite onafhankelijk. In de ja. zin, het is wel, deze commissie wordt benoemd door de minister van Buitenlandse Zaken en door de minister van Defensie. Ja. Maar hij heeft verder volledig onafhankelijk. Uh, Natuurlijk, vrijheid van meningsuiting. Ja. Maar is het niet zo dat u, uh, bij wijze van spreken, al uw kennis nog eens heel graag zou willen inzetten voor dit ministerie? Om... Als ik daarvoor word gevraagd, zal ik het zeker doen. En uh, ik word heel vaak gevraagd voor lezingen, voor uh, ja, adviezen bij instituten. Uh, en valt het mee om gepensioneerd te zijn? <laughs> nou ja, ik We zag dus, het tegenop, toch? Eh, nou ja, ik heb nooit als het ware tijd gehad om er tegenop te zien. Maar eh, een van de prettige aspecten is... ik heb vrijheid van meningsuiting, meer dan in het verleden. En ik heb heel veel activiteiten op mijn gebieden, interessegebieden. Ik word, nou ja, zoals laatst in Abu Dhabi of in Berlijn... ik, ik word op allerlei plekken uitgenodigd. En het is leuk om daar dan je kennis ja. en ervaring uit te dragen. ja. Maar toch, heeft u het, want u zag er een beetje tegenop, hè, toen het gebeurde. Nou ja, ik, ik zag tegenop om, uh, niet tegen mijn pensioen, maar om het op te houden met mijn uh, hele mooie baan in Indonesië. Vooral in Indonesië? Nou ja, vooral ja. in Indonesië, bij die vorige ook, maar daar, daar stond er iets nieuws te wachten. En ja. naar Indonesië stond er geen volgende post te wachten, dus een andere manier van vertrekken ja. dan wanneer je... Uh, alweer met het volgende bezig bent. Van, en dat is toch ook gewoon het lastige gevoel... dat je niet meer helemaal vol mee mag doen? Oh, dat, maar dat is helemaal niet waar. Ik mag volledig meedoen, misschien zelfs meer. Want ik heb nu dus die, uh, die meer vrijheid van meningsuiting. Mm -hmm. Dus nee, hoor, ik zie absoluut niet... Uh, ik verkeer in een, een mooie positie. Uh, mm. Ik heb heel veel te doen. En ik heb ook heel veel interesses altijd gehad. En die kan ik nu nog meer dan het verleden daaraan toegeven. En heeft u vaak uw tong moeten afbijten? Wanneer? In die afgelopen, wat was het, 36 jaar? Eh, nou ja, in het begin vooral. Die eerste vijf jaar was dat heel moeilijk. Eh, en daarna was het makkelijker, omdat ik vanuit Libanon of Libië... En, of da daar was dat niet zo'n probleem. Daar was ik en ook... ook een positie had gekregen, ja, dus waardoor dat... je... Dat kon doen? Daar kon ik veel makkelijker dat doen. Ja. De eerste vijf jaar was het eigenlijk het moeilijkste. Maar... En die positie kreeg u vooral op basis van dat mensen toch een enorme waardering hadden voor uw kennis? Ik denk dat dat wel meetelde. En ik denk dat Irak ook uh, mijn optreden daar, heb ik later gehoord, werd zeer gewaardeerd. Dus in de loop daar, ja, ook in Duitsland of in Indonesië, dat heeft allemaal daartoe bijgedragen. Meneer Van Damme, het is voorbij. Het is gewoon alweer bijna elf uur. Het gaat snel, we komen tijd te kort. Absoluut, we kunnen nog best een hele tijd door. We hadden nog allerlei reacties van mensen... waar ik ook helemaal niet aan toe ben gekomen... omdat ik geen tijd had om die te lezen, terwijl we zaten te praten. Ja. Nou, wie weet, na afloop. Ja. Tot zover het marathoninterview met oud-diplomaat en Arabist Koos van Dam. Hij was de afgelopen drie uur in gesprek met Djoeke Veninga. U kunt het marathoninterview terugluisteren op onze site www.vpro.nl marathoninterview. Heeft u nog een opmerking, dan kan dat op marathoninterview Dit was de laatste marathoninterview in deze kerstperiode. Bedankt voor het luisteren. Zometeen met het oog op morgen met Max van Wezel. Goedenavond. Veel leiders verlieten in 2011 ongewild het wereldtoneel. In Bureau Buitenland, in een speciale uitzending op Nieuwjaarsdag, drama... Moet u beslissen of ik naar de hemel ga? Hey. En discussie. Op het moment dat ze succesvol zijn, dat ze dan op een gegeven moment in hun eigen waarheid gaan geloven. Hoogmoed. Over leiderschap anno 2012. The Voice of Heaven.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 Blue van VGZ vanaf 77 euro. Sluit nu af op Blue.nl. Dit is Radio 1.